geëliseerd criminoloog, Stanley Cohen. Het heet visions of social control en in dat boek uh, wat eigenlijk een geschiedschrijving van misdaad uh, en misdaadbestrijding uh, uh, is. Uh, daarin uh, staat de stad centraal, de, de, de moderne grote industriestad zou je kunnen zeggen of de moderne wereldstad. En Cohen die uh, maakt eigenlijk een soort uh, in één kort hoofdstuk geeft hij een soort overzicht van het denken over de stad, de, de manier waarop de stad als een metafoor heeft bij de bestrijding van de misdaad en bij ja, het, het, het, het, het handhaven van de sociale uh, orde en de rechtsorde en uh, hij, hij uh, ontdekt iets interessants of hij wijst op iets interessants uh, hij zegt in feite is de stad uh, altijd laten zeggen, vanaf het begin van de menselijke beschaving uh, heeft hij twee doelen gediend in het denken dus, uh, enerzijds was de stad een metafoor uh, voor uh, de, de maatschappij als geheel, dus de, de maatschappij als een gedroomde orde. En kon de stad dus vo, uh, uh, beelden opleveren, symbolen opleveren voor uh, de ideale samenleving. Anderzijds uh, het tegenovergestelde, anderzijds is de stad al vanaf laat maar zeggen, het Oude Testament ook uh, uh, model voor verderf uh, en uh, uh, sociale ellende. Sodom, Gomorra, uh, Babel of Babylon. En uh, dat, dat, dat idee dat, dat zet zich voort tot en met uh, de 19e eeuw. Maar, zegt Cohen dan, vindt dan ineens, krijgt een enorme versterking. Dat, dat idee van de stad als, als pool van verderf, als, als, uh, letterlijk ook als, als, een, als de meest onhygiënische plek om te verblijven, die krijgt in de 19e eeuw uh, de, de overhand. Terwijl het, het, het idee van de stad als een soort beeld voor de maatschappij als zodanig, als een ideale... Uh, samenleving, dat verdwijnt naar de achtergrond. Dat, dat zie je, uh, uh, dat beeld dat is vooral uh, ontstaan in, de, in de, periode van, uh, de klassieke periode van het Griekse beschaving, de Griekse beschavingen, de polis-ideaal, Athene. Het keert weer terug in de renaissance bij bijvoorbeeld uh, Thomas Campanella, die uh, met zijn boekje De Zonnestad weliswaar uitermate terroristisch uh, regime schetste, maar dat bedoelde als een ideaal geordende samenleving. En het grappige is dat je in de 19e eeuw juist bij, dat soort, bij een vergelijkbaar soort utopisten uh, een verwijzing naar uh, het platteland ziet terugkeren. Uh, iemand als uh, Fourier, Franse uh, socialistisch uh, utopist, die, uh, die, die spreekt wel over een stad. Die heeft het over zijn uh, als uh, en, en stelt er daarbij een soort stedelijke samenleving voor. Maar als je kijkt waar die stedelijke samenleving op gebaseerd is, dan blijkt dat een, een strikt agrarische gemeenschap te zijn. En, een enkele 19e eeuw die, die wil nog wel eens met de stad als een ideaal komen aandragen. Dat is bijvoorbeeld de Barcelonese architect Cerda, of Cerda die zich eigenlijk de hele wereld voorstelt als één grote stad. En die hoopte Europa langzamerhand met een raster van, van loodrecht op elkaar gelegde straten helemaal vol te kunnen bouwen. De natuur als het ware te elimineren. Maar dat zijn uitzonderingen en... en, en uh, dus dat is, is eigenlijk, zowel in de architectuur als in het, in het, uh, in het denken over de misdaadbestrijding, sociale controle, meer en meer een probleem geworden. En niet een, een, een raster, een model waarmee je ideale vormen van samenleving gaat voorstellen. Dus voor zover architecten nog uh, iets utopisch in hun denken hebben, dan is dat utopische altijd meteen gerelateerd aan het bestrijden van ellende. Het bestrijden, het indammen, het beheersen, het beheersbaar maken van vormen van uh, sociaal conflict, uh, armoede, uh, psychische ellende enzovoort. En uh, het grappige is dat, uh, dat dat een element is in, in, in, in het uh, denken over de stad, wat heel weinig benadrukt wordt. In de architectuur bijvoorbeeld lijkt het er nog steeds op dat, dat, dat architecten leveranciers zijn van, uh, van dromen, maatschappelijke dromen, terwijl... Als je oplet, en dat is wat Stanley Cohen, vind ik, in dat boek gedaan heeft... ...dan zijn die sociale dromen uitermate dubieus aan het worden. En zijn het eigenlijk nog, alleen nog maar dromen van sociale controle, van beheersing. Hij stelt dan ook in navolging van uh, Louis Mumford... ...die heel veel onderzoek heeft gedaan naar de geschiedenis van de stad... ...en, uh, en uh, onder andere prachtige dingen over Manhattan heeft geschreven. In navolging van Mumford zegt hij uh, uh, dat... dat vroeger, voor de 19e eeuw, de stad in het denken van mensen inderdaad ook een machinerie of een model was. Maar die machinerie of dat model diende een doel, een hoger doel. Namelijk sociale verbetering en een ideale samenleving. En sinds de 19e eeuw is, dat, is die machine een doel in zichzelf geworden. De machine is er om de machine in stand te houden. En dat zie je heel mooi, zegt Cohen, aan de angst bij de bestuurders en bedieners van de machine, die steeds meer gericht is op de, de, de reële mogelijkheid dat de machine uit zichzelf in elkaar stort en het zal begeven. Omdat de problemen steeds complexer worden ...de machine ook steeds verfijnder wordt en dus er maar heel weinig nodig is hè, om, uh, om het zaakje te laten instorten. Het, de, de, te vergelijken met, het, met de angst van de ondernemer uh, in de moderne industrie... ...dat er maar één arbeider in laten we zeggen, de autofabrieken van Opel nodig is om de hele fabrieklam te leggen. Omdat het, het, het, het, uh, het, het arbeidsproces zo complex en verfijnd is geworden dat het helemaal niet meer nodig is... ...dat alle arbeiders de straat op gaan om een einde te maken aan, uh, aan, aan Opel. En, nou, datzelfde geldt in, in versterkte mate voor problemen van sociale controle en stedelijke samenlevingen. Die, die, die zijn te complex geworden om nog werkelijk beheerst te worden. En het leuke is ook dat Cohen helemaal aan het einde van zijn boek zegt dat van een van de methodes binnen die machinerie van sociale controle van de stad is het zoneren geworden. Dus je, je geeft aan alle, alle zones in de stad je een naam en een functie. En het wonen vindt daar en daar plaats... het werken daar en daar... Uh, het winkelen daar en daar enzovoort enzovoort. En de vrije tijd wordt ook naar een bepaalde sector uh, geplaatst. Hij zegt dat het, het, het ironische aan deze politiek van, van zones maken van zoneren... is dat er zelfs al een zogenaamde zone of neglect aan toegevoegd is. Een, een, een zone waar eigenlijk de machine van zichzelf toegeeft... daar geen beheersing meer te kunnen uitoefenen. Uh, in, je kan denken in Amsterdam aan de zeedijk en de omgeving. Uh, soort, daar wordt toegestaan... ...binnen de grenzen van het, uh, van het aanvaardbare, dat er geen controle meer uitgeoefend wordt. Daar, daar regeert dus de chaos, de wanorde. En een machine die zich ten doel stelt orde te scheppen en zeggen, uh, vervolgens toe moet geven uh, daar niet toe in staat te zijn... ...dat is inderdaad een machine die bedreigd wordt, die ieder moment uh, in kan storten. En die angst, dat is geen utopische, dat die komt niet meer voort uit, uit een utopische droom, maar dat noemt uh, Cohen dan ook een dystopie, een, een, uh, een angst uh, aan, het, aan het niets te worden uitgeleverd. Keer naar de 19e eeuw, naar uh, de, de periode waarin de moderne industriestad ontstaat en tegelijkertijd ook die, die, die noodzaak wordt gevoeld om de chaos die daarmee samenhangt onder controle te houden. Dan heb je dus aan de ene kant een, een, een, een, een politiek van sociale controle die erop gericht is die binnenstad uh, ja, zo, zo chaosvrij mogelijk te houden met alle beperkingen van dien. De, de, de keerzijde van het verhaal is, de, is, de, is het ontstaan van, van een heel nieuw type uh, ja, stedelijkheid tussen stad en platteland in de buitenwijken. Waar wij nu gewoon uh, als het ware gewend aan zijn geraakt. Uh, en buitenwijken die vooral in hun eerste fase een toevluchtsoord waren voor de rijkeren. Uh, heel grappig, want uh, als je kijkt naar de architectuur van die vroege Amerikaanse buitenwijken, dan zijn het allemaal landhuizen die geen landhuizen zijn dus het is niet alleen maar een, een, een, een terugverlangen naar de agrarische cultuur zoals wij dat in de 20 twintigste eeuw kennen dat, dat was eigenlijk nog beneden de waardigheid van die klassen die toen naar de buitenwijken vluchten, want het was eigenlijk meer een terugverlangen naar de oude feodale adellijke cultuur en, en die werd gemimd als het ware nageaapt en, en uh, goedkoper op een goedkopere manier in die buitenwijken uh, uh, ja, op, opnieuw gecreëerd en uh, als je zegt, nou, in eerste instantie is het een, een, een min of meer individuele vlucht uh, van, van wat rijkere Amerikanen, Engelsen, daar is het begonnen een beetje in die, in die landen. Uh, in tweede instantie, aan het einde van de 19e eeuw, wordt het een, een, een, een officiële politiek. De, de, het, het, je ziet in de, in de 19e eeuw eerst de oude arbeiders, wat wij in de oude arbeiderswijken ontstaan, de slums, de... En die, die, die juist een tegenvoorbeeld van, van hygiëne en veiligheid uh, waren. En daaromheen, als het ware als een beveiligende ring, worden dan die, die ontstaan die suburbs, die buitenwijken met veel licht en lucht en gras en, en groen en, en veilige plekken voor kinderen om te spelen enzovoort. Nou, Dat is uh, met name door Ebenezer Howard uh, aan het einde van de vorige eeuw uh, ...in een politiek omgezette politiek van de tuinstad. Ja, het woord geeft het al aan, het is een, een hybride uh, tuin en stad tegelijk. En uh, men moest een compromis vinden tussen uh, terug naar de oude traditionele cultuur... ...de veiligheid van het platteland en, en wat men zich daar dan allemaal voor prachtig bij voorstelde. En het feit dat je in een moderne kapitalistische samenleving naar nou, eenmaal op de stad was aangewezen, daar... Waren de banken, daar was, het, waar was de industrie en daar uh, bevond zich het zakenleven en het werk dus en het geld. Dus die buitenwijken die zijn niet alleen door de plek waar ze zich bevinden, maar ook al, al helemaal in het, qua idee is het een compromis tussen uh, een veronderstelde veiligheid van, van het agrarische natuurlijke leven en uh, het deelnemen aan de chaos en het gevaar van de stad. Um, er zijn allerlei varianten ontstaan. De, de, ons in Nederland de bekendste variant is de tuindorpen. Het zijn de tuindorpen, dus betondorp, uh, tuindorp Oostzaal in Amsterdam en uh, uh, Rotterdam kent ze ook. En uh, echt de grote industriesteden hebben allemaal wel van die um, inderdaad idyllische voorbeelden van kleinschaligheid die, uh, die inderdaad het idee van een dorp oproepen. He, de, de, het betondorp is een heel mooi voorbeeld in die zin, alhoewel het later gebouwd is. Aan het einde van de uh, in, in, ...in het interbellum jaar 2030. Het heeft een brink, dat is uh, al heel typerend voor... Uh, hè, dus, dus de, alle activiteiten zijn op een lieflijke wijze gegroepeerd rondom een klein kerkje. Uh, om maar even aan te geven dat uh, het, het goddeloze Amsterdam ver weg is. En als je nu, zeker nu het gereconstrueerd is door Betondorp loopt... ...dan is Amsterdam echt heel ver weg. Het is nog steeds zo... Het is, nu een, het is nu een beetje een uh, soort reservaat... voor bejaarden geworden. Dat is, was altijd al een reservaat... maar het is nu echt... in dubbele zin een reservaat. Een veilig, veilig stukje Amsterdam... voor de oudere Amsterdammer. Nou, dat is een, een uh, vrij onschuldige... kleinschalige variant. Maar het, het licht-lucht- uh, licht en groen idee... is op een veel... Uh, agressievere manier... Uh, in de 20e eeuw ontwikkeld door Le Corbusier. Uh, die... die, die uh, Vooral uh, heel interessant is de anekdote hoe Le Corbusier op het idee kwam om uh, zijn revolutionaire architectuur uh, van de grond te tillen, is dat hij, uh, uh, hij uh, als het ware, hij kreeg bijna een auto-ongeluk. Hij werd op straat aangereden en uh, uh, de anekdote gaat dat, uh, dat hij... ...een oplossing moest vinden voor, uh, voor het feit dat auto's snelverkeer zo'n waanzinnig groot gevaar vormen voor het, ja, het, het, het, het individuele leven als zodanig... En de oplossing waarmee die kwam was des te gunstiger voor de auto's. En dat is een beetje de paradox. En de paradox van de Belmermeer geworden ook in Nederland. Dat hij zei van ja, we moeten het, de, de, de veiligheid van de voetganger en de, de fietser uh, garanderen. En dus bouwen we aparte uh, niveaus. We maken een niveau voor autoverkeer. En Dat is een grootschalig netwerk. En we maken een kleinschaliger netwerk voor uh, het, het wandelverkeer. Laten we zeggen: het, het, het, het, het, het, het huis, tuin en keukenverkeer. Um, met als gevolg en dat, uh, dat er een enorme ruimte kwam en een enorme uh, uh, schaalvergroting die geheel gericht was op, uh, op het stimuleren van autoverkeer. En waarbij dus de architectuur een, een rol krijgt te spelen in, het, in de verplaatsing vooral. De verplaatsing is belangrijker dan de plek waar, uh, waar het leven zich afspeelt. En dat zie je in de architectuur sowieso. Dat, uh, gaan van punt A naar punt B is belangrijker geworden in het denken over... Vormgeven aan de ruimte, dan het je bevinden op punt A of punt B. Belmermeer is een prachtig voorbeeld van, van Le Corbusier's ideaal eigenlijk, uh, uh, in extreme mate. Wat de Belmer bijvoorbeeld uh, waarmaakt aan Le Corbusier's idealen, is het feit dat er meer ruimte voor groen wordt geschapen door hoogbouw. Het is weer hetzelfde contrast dat, dat, uh, dat je op 7, 8, 9 hoog uit het raam, veilig uit het raam staat te kijken naar de natuur die om je heen woekert. En, uh, dus het is niet meer een, een, een, een, een agrarische uh, samenleving waarbij je als het ware vergroeid bent met de omgeving waarin je rondloopt. Maar je hebt hem wel tot je beschikking op een of andere manier. Je kan als, als een keizer op de negende verdieping over jou, wel of niet jouw privébos, maar wel over jouw directe leefomgeving uitkijken als een natuurlijke omgeving. En, uh, dus met de, middelen, met de meest moderne architectonische middelen, namelijk hoogbouw, en uh, concentratie en goedkope uh, prefab-bouw, wordt toch een natuurlijke omgeving gemimd, gesuggereerd waar je niet echt kan deelnemen dat is het enige nadeel, want en dat bleek ook in de Bijlmer, dat is de paradox van de Bijlmer bij uitstek dat uh, die, die, de, de, de beloofde veiligheid uitbleef, het werd er juist onveiliger door uh, het, het, het isoleren van functies van autoverkeer en, en, en wandelverkeer uh, en het laten woekeren van de natuur. Uh, schiep enorm veel uh, gevaarlijke. Uh, ja, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, nou, ruimte voor uh, criminaliteit, berovingen, etcetera, et cetera. Zodat het probleem van de, van de criminaliteit zich eigenlijk verplaatste van de binnenstad voor een gedeelte naar de meer. En uh, daarmee is niet het ideaal van licht, lucht en groen uh, ter zielen, maar is wel een hele duidelijke kanttekening geplaatst bij, dat, bij, dat, uh, het, bij de opvatting van functioneel bouwen en functioneel inrichten van ruimte. Dus het scheiden van die, van die functies, dat heeft een aantal zeer problematische kanten. En, en je ziet hier ook hoe een machinerie een dystopie aan het worden is. Want wat nu het probleem wordt, is van hoe krijgen we de... de, de, de, de, de, de, de, de de idealen van de Belmer, namelijk een veilige, gezonde en uh, rustige, vooral ook rustige, uh, leef- en woonomgeving, Die krijgen we weer terug. Uh ...in een situatie die onveilig is gemaakt door diezelfde bijna ...door diezelfde vorm van bouwen en uh, inrichten van de ruimte. Dus de, het probleem is hier geschapen door de architectuur... ...en niet, uh, is niet een, een, een, een natuurlijk probleem... ...wat, wat door, met, door mensenhanden en door bouwen uh, verholpen kan worden. Dus een machine die zijn eigen problemen genereert. Het eindpunt... ...van de buitenwijken is een groeiend politieapparaat... ...dat zich rondom die buitenwijken weer moet gaan nestelen... ...om, om de, ja, de, de, de besmetting van de binnenstad uh, buiten te houden. En de discussies uh, over, uh, over het, uh, het vernieuwen van de Bijlmermeer... ...die draaien rondom dat soort problemen. Problemen van veiligheid, problemen van het aantrekken... ...van een bepaald type bewoners. Uh, Bijlmer is een reservaat geworden in heel veel opzichten... En heel veel mensen die waarvoor die Bijl meer bestemd was. Joop den El had hem bestemd voor, uh, voor de, de hardwerkende Amsterdammer. Die nu nog in uh, toen nog in, in, in een lullig uh, drie achter in de Kinkerbuurt woonde. En die, uh, ja, die in de Bijlmer zijn, zijn, zijn, zijn welverdiende rust zou kunnen vinden. Maar het tegendeel is het geval. De Bijlmer wordt een, uh, een letterlijk een, een, een reservaat. En, en de, de, de, de Jan Modaal, de gemiddelde arbeider, die, die is verhuisd naar Almere of naar Purmerend overweren. En die mijt de Bijlmer als de pest. En dus komen er studenten, uh, marginale groepen, uh, etnische minderheden, et cetera, et cetera. En dat versterkt het beeld van een, een, een, een nieuw reservaat aan uh, aan, uh, juist aan grootstedelijke gevaren. En uh, dat is de bijna meer. En dat is de droom van Le Corbusier. Die uh, machine die zich tegen zichzelf keert. stad en over het ontstaan van de buitenwijken als een veilige, uh, veilige zone waar men zich terug kan trekken van, uh, uh, van de gevaren van de binnenstad, van het, uh, het risicovolle leven daar. Dat is één kant van het verhaal over de stad, van over de moderne stad. En het is eigenlijk het, het, het betoog, het verhaal van de, van de politicus en de, de, de planoloog en de projectontwikkelaar. Maar de stad heeft Vanaf de 19e eeuw ook op een hele andere manier verhalen opgeleverd. En dat, is, uh, dat zijn verhalen vanuit het, ja, vanuit het perspectief van de stadsbewoner zelf. Dus degene die uh, voor de hele simpele alledaagse vraag gesteld wordt van hoe overleef ik hier? En nou, dankzij de, het, als het, ware het aanbod van de projectontwikkelaars uh, is een groot gedeelte uh, heeft de stad verlaten. Heeft zich terug kunnen trekken, heeft een nieuw nieuwe illusie van veiligheid kunnen scheppen in die buitenwijk en op andere manieren. Maar tegelijkertijd is, er, is dat andere verhaal van het, het, risico, het risicovolle leven in de stad zelf is ook doorgegaan. Dat, uh, ergens heeft dat verhaal, paradoxaal genoeg, een beginpunt in, in de romantiek. De romantiek uh, als, als kunststroming, hè? als... als, als uh een stroming waarbij het problematische individu voor het eerst in het centrum van, van de belangstelling komt te staan. En daarmee bedoel ik, een individu dat zichzelf niet een identiteit verschaft door te verwijzen naar zijn sociale afkomst. De traditie waar hij toe behoort, de sociale laag, de religieuze inbedding waar hij thuis hoort. Al dat soort dingen die ook iets te maken hebben met platteland, die zijn ...op het spel gezet zijn, uh, hebben aan betekenis ingeboet door de stedelijke, het ontstaan van de stedelijke cultuur. En het individu wordt in feite de vraag gesteld van uh, waaraan ontleen ik mijn identiteit dan? Als ik niet meer een eenvoudig beroep kan doen op, op, op de, de eeuwigdurende traditie, het, het, het veilige platteland met zijn een beslotenheid, waar haal ik mijn identiteit dan vandaan? En... Richard Sennett een Amerikaans uh, cultuursocioloog en filosoof en uh, ook romanschrijver die heeft zijn hele leven lang met de stad in die zin bezighouden met die vraag van hoe hoe overleeft het individu uh, onder de voorwaarden van de stedelijke chaos en, en met al zijn gevaren al zijn diversiteit al zijn uh, onverwachte uh, veranderingen grilligheid uh, hoe overleeft het individu en als je ziet dat in de 20e eeuw men massaal vlucht voor die stedelijkheid hoe is het nog voorstelbaar om een andere route te vinden een route waarin die gevaarlijkheid van de stad een, een, een vruchtbaar uitgangspunt is en niet alleen maar iets waar je voor op de vlucht moet gaan en waar je bang voor moet zijn uh, hij, heeft, hij heeft onderzocht hoe uh, wat hij noemt openbaarheid in de stad in feite een voorwaarde is geworden voor een nieuw type leven, wat hij dan het uh, moderne stedelijke leven noemt, waarbij individualiteit een van de centrale uh, uh, kernen is waar het om draait. Uh, wij zijn individuen en uh, daar kunnen we niet om treuren, want dat is, laten we zeggen, ons, ons noodlot, maar tegelijkertijd ook het lot waar we iets mee kunnen, kunnen doen. En Het is uitermate onvruchtbaar om terug te gaan verlangen naar de veilige bescherming van een gemeenschap waar je op grond van geboorte of, of traditie toe behoort. Dus wat hij doet is, een, uh, hij onderzoekt welke oplossingen individuen in de loop van de, van de moderne geschiedenis van de stad hebben gevonden op dat probleem van dat risicovolle en vooral veranderlijke bestaan. En die, je, je, jezelf een identiteit verlenen, dat is natuurlijk uh, des te ingewikkelder als je omgeving voortdurend verandert. Je moet je voortdurend aanpassen, je moet voortdurend oplossingen verzinnen en... en ...leven in een stad is, dus een, uh, dat vereist heel veel van je pragmatische va uh, uh, gaven. Ik, um, ik had net even over de romantiek, met het individu, dat pragmatische individu... ...dat is hiermee dan een beetje aan de stad gerelateerd. En romantiek die, die, die heeft eigenlijk altijd heel paradoxaal op de stad gereageerd. De romantiek wordt al heel snel geassocieerd met een terugverlangen naar de natuur. Dat is één element, dat zit er zeker in... Maar tegelijkertijd is de, is de, is de romantiek uh, de stroming van het individualisme. Voor het eerst een, een, een, een positieve invulling geven aan die individualiteit. En dat zie je in de 19e eeuw een, een hele dubbelzinnige houding ten opzichte van die stad ontstaan in de kunst, in, de, in, in, in allerlei vormen van sociaal gedrag. Zert uh, heeft dat heel mooi beschreven met de opkomst van het uh, virtuose individu en, en, en in de kunst en, en, en, iemand die zijn hele identiteit ontleent aan zijn eigen genialiteit en zo, laat maar zeggen als het ware boven de, de gemiddelde chaos van de stad uitstijgt hij heeft bijvoorbeeld het hele leven van Paganini op die manier uh, beschreven uh, je kan ook denken aan de figuur van de Bormier, de flaneur die uh, uh, ook laten we zeggen, de stad als een natuurlijke omgeving beschouwt... maar op eenzelfde dubbelzinnige manier reageert. De, de stad is een permanente bedreiging... en tegelijkertijd de enige natuurlijke omgeving. Nou, met die paradox moet de Bohemian leren leven. Je ziet het in de verhalen en essays en gedichten van Baudelaire... Uh, ...een enorme behoefte om in de massa's op te gaan... ...maar tegelijkertijd een waanzinnige afkeer van die massa's... ...een soort, soort deden... Uh, uh, ...die de deden dat nodig is om als individu staande te blijven... ...om uitzonderlijk te zijn... ...om um, um, um niet uh, als een grijze muis verloren te gaan... ...maar tegelijkertijd een enorme fascinatie voor dat dat identiteitsloze, het verloren gaan in een stroom, permanente stroom van mensen, het mooiste uh, heeft hij dat verbeeld uh, uitgedrukt in het gedicht A Une Passante waarbij hij in een, in een drukke straat uh, een, in een flits het gezicht van de mooiste vrouw ...der vrouwen uh, tegenkomt en op dat moment dus uh, totaal verliefd is... ...en op hetzelfde moment eigenlijk bijna, op hetzelfde moment beseft... ...dat deze verliefdheid om onmiddellijk in de dood overgaat... ...want het gezicht zal weer verdwenen. Er is dus, nou, dat is bij uitstek de de iemand die leeft van de stad... ...maar tegelijkertijd inziet dat, dat, uh, uh, dat de dood als het ware voortdurend op de loer ligt. En met die paradox leren leven, dat is... De uitdaging van het moderne stedelijke individu: niet vluchten, maar het die, die, die, die paradoxa paradoxale karakter proberen leefbaar en vruchtbaar te maken. Nou, dat kun je, uh, dat kun je dan in een kunstenaarsidentiteit uh, vertalen, maar het probleem is natuurlijk breder dan, dan, het, uh, dan uh, de vraag naar. Uh, of, of, of, of de stijl van leven en werken van een kunstenaar. En Sennet heeft dat. Uh, ...min of meer uh, uitgewerkt in een hele theorie van of geschiedenis van het openbare leven als zodanig in de stad. En uh, dat, dat verhaal, die geschiedenis, begint in feite in de 18e eeuw met het ontstaan van de koffiehuizen. Uh, het interessante aan die koffie- en theehuizen, die meestal rondom de markt waren gegroepeerd... ...was dat mensen daar in, in een vrij duistere omgeving, weinig licht... Uh, in, in, uh, uh, voor een korte tijd in staat waren om hun traditionele rollen, ...sociale rollen en die aan standen en aan, uh, aan, aan, aan sociale functies waren gebonden... ...af te leggen en met elkaar als het ware een, een theatraal spel aan te gaan... ...waarbij alles geoorloofd was. Je mocht alles zeggen. Ineens was je geen boer of uh, edelman meer... ...maar je was uh, mede koffiedrinker, mede gebruiker van een, een lokaliteit... ...een openbare ruimte en in die sfeer wordt een soort toneelstuk opgevoerd. En dat is wat het steeds benadrukt heeft... Uh, openbaarheid, Stedelijke openbaarheid vereist theatrale gaven. Je moet in staat zijn om diverse rollen te spelen. Dat is uh, de, de hogere kunst van het je, je naar je zin maken en overleven. In positieve zin overleven in een moderne wereldstad, een grote stad. Tragisch alleen is, en dat is eigenlijk het, de, de keerzijde van zijn hele verhaal over de stedelijke openbaarheid, is dat niet alleen stedenbouwers en planners steeds meer uh, zijn gaan reageren op die chaos, op het, op het gevaar. Maar ook dat in, in, in, in, in, in verlengde daarvan het problematische individu steeds minder in staat is ge, ge, ge, ge, gesteld en gekomen om dat enorme scala van rollen te blijven spelen. In plaats van een enorme vruchtbare uitbreiding van het openbare leven in de 19e eeuw zie je eerder een een, een, een tendens ontstaan om je naar binnen te keren, om ook al leef je niet in de buitenwijk, ook al leef je niet op het platteland binnen in de stad uh, een soort uh, privéruimte te scheppen uh, waarbinnen waar je je terug kan trekken en, en nou, die, die, die combinatie is enerzijds uh, die sociale controle en die zuivering van het stedelijk leven met behulp van projectontwikkelaars, planners en politici en anderzijds die privatisering van het individuele leven, die tezamen ...zijn voor Sennet het grote gevaar geworden, de grote bedreiging van die stedelijke openbaarheid... ...die eigenlijk begonnen was ooit als een, als een, een theatrale speelruimte, een experimenteerruimte... Hè, ...waar de Bormier zich thuis voelde, maar ook, laten we zeggen, het, het alledaagse, uh, door de weekse individu... ...dat een risico durfde te nemen en niet voortdurend op de vlucht sloeg voor de volgende uh, aanrazende uh, auto enzovoort enzovoort...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 Telephone exchanges click while there's nobody there The Martians could land on the car park and no one would care Close circuit cameras and dip up stores Should the same movie ever be every day. And the stars of these films Neither die nor get killed Just survive constant action replay But nothing Over de stad dus, is eigenlijk het verhaal van uh, de teloorgang van de stad als openbare ruimte. Dat, dat is, uh, het is niet echt letterlijk vervalsgeschiedenis wat hij bedrijft. Is. Het is niet zo dat het allemaal uit moet monden in het verdwijnen van die openbaarheid. Maar het boek is geschreven als een, het boek The Fall of Public Man is geschreven als een boek dat uh, heel duidelijk de, de, de dreigende teloorgang van die openbaarheid uittekent... ...en tegelijkertijd aangeeft uh, welke marges er nog over zijn om die openbaarheid te stimuleren. En die marges die zoekt hij in, het, het, het, uh, ja, in, in vrij radicale verdediging van wat er nog aan openbare ruimte over is. Uh, zeer radicaal in de zin dat hij een bijna medogeloos uh, liberalisme uh, voorstaat... ...waarbij iedere, iedere vraag naar bescherming en veiligheid... ...al niet meer ter zake doet. En, en uh, dat is het problematische ook van zijn verhaal. Uh, hij heeft weinig te bieden eigenlijk. Hij heeft, hij heeft alleen maar een verhaal te vertellen... ...wat, wat langzamerhand de teleurgang van die openbaarheid... ...als een experimenteerruimte. Hè, als de openbaarheid, als de quintessens van moderne vrijheid... ...want dat is waar, waar het hem eigenlijk op, op, over om gaat. Dat is het verhaal van die teleurgang, dat wordt niet gepareerd met een, een, een, een, een, een antwoord uh, wat erg veel hoop biedt, maar meer een soort, soort vechthouding aannemen van uh, die laatste restjes, die zullen wij nog wel uh, uh, als, als, als, als, als heroïsche individuen blijven verdedigen. Maar biedt weinig hoop dus in feite. De, de buitenwijk heeft gezegevierd in zijn verhaal en daarmee de gezuiverde ...besloten gemeenschap die, die, die zich in alle veiligheid terug heeft getrokken uit de stad. En de stad is daarmee in feite een, een, uh, nog steeds een gevaarlijke ruimte, maar op een hele andere manier. Het is een gevaarlijke lege ruimte geworden waar, waar, waar alles en iedereen doorheen raast. En, en, en waar geen, geen, uh, uh, geen broeierige experimentele sfeer meer bestaat. Dus uh, dat is voor Senat Wall Street na vijf uur geworden. Waar iedereen snel in zijn limousines duikt op, op weg naar Long Island. En dat is ook een uitermate riskante stedelijkheid, maar het is geen stedelijke cultuur meer. Het is een, een lege stad geworden. En uh, als je nu een paar decennia teruggaat uh, in het denken over de stad, dan kom meer uit bij Walter Benjamin, die in een heleboel opzichten hetzelfde verhaal vertelt als uh, als Sennet, maar radicaler uh, de nadruk legt op uh, uh, ja hoe moet ik het zeggen, de, op de, op de bewegelijkheid van de stad. De stad als een, als een onvoorspelbare, oncontroleerbare machinerie die uh, ja, waarbinnen waar het individu altijd, uh, altijd moeite zal hebben om zijn plaats te vinden. Meer dan bij Sennet is, uh, is de stad bij Benjamin op een positieve manier gevaarlijk. Bij Sennet ruik je toch, toch iets anders dan bij Benjamin. En, uh, waar Benjamin in geïnteresseerd is, is in feite uh, de stad te beschrijven vanuit het perspectief van de vodderraper... Dat, is, uh, dus dat is, een, is, is niet zozeer een machine als wel een hele reeks machines die aan alle kanten vuil uit, uh, uit, uit uh, achterlaten. En, en in dat vuil zoekt hij, laten we zeggen, de inspiratiebronnen voor een voortgaande stedelijke cultuur. Maar daarbij moet gezegd worden dat bij Benjamin het perspectief ook niet erg veel rooskleuriger is dan bij Sennet. Uh, het centrale begrip bij Benjamin is voortdurend overleven. En dat is bij Benjamin echt een heel kaler soort overleven dan, dan bij Sennet. Uh, Benjamin is natuurlijk een tijdgenoot van de modernen, de eerste avant-gardisten in de architectuur en de kunst. En... Uh, je zou verwachten dat Benjamin op een hele enthousiaste wijze uh, het experiment van die modernen uh, uh, heeft toegejuicht. Dat is, ten dele, dat is maar ten dele waar. Enerzijds had hij een enorme bewondering voor het feit dat, uh, dat kunstenaars als uh, nou, noem maar, uh, Bertolt Brecht, uh, architecten als, als uh, Mies van der Rohe, uh, Gropius enzovoort... Uh, dat het radicale kunstenaars waren, dat het radicale architecten waren, die op de puinhopen van een oude orde, want dat was de situatie waarin hij leefde en werkte, de puinhopen van na de Eerste Wereldoorlog, radicaal opnieuw wilden beginnen. Er was een, een, een chaos, een puinhoop, en het, het motto was uh, in een vacuüm iets totaal nieuws scheppen en met een vrij positief ideaal van een nieuwe mens ook op de achtergrond. Um, en enthousiasme voor die avant -gardeisten? dat was dus, dat was er, dat, dat uh, was een element van zijn houding, dat de radicaal opnieuw beginnen, dat bewonderen die in alle opzichten, maar het was een ontzettend, uh, in zijn bewoordingen hoor je tegelijkertijd hoe kaal dat is, hoe ontzettend leeg dat, dat avant-gardeistische experiment is in de architectuur, in de beeldende kunst. En die kaalheid die, die, die is met name terug te vinden in, in, in de aandacht die Benjamin heeft voor de wijze waarop de mensen in zijn algemeenheid in die nieuwe uh, op de cultuur vanuit de puinhoopen te, te leven komen. Hij noemt dat een leven zonder herinneringen, een leven zonder sporen, sporen van een eerdere cultuur. De Eerste Wereldoorlog was een dermate radicale gebeurtenis en heel veel andere processen daaromheen tezamen... Uh, dat het eigenlijk onmogelijk was nog om achter die, of over die wereldoorlog heen nog uh, een beroep te doen op tradities die, die een soort steun in het leven konden bieden. Het, men moest echt moreel en cultureel helemaal opnieuw beginnen. Uh, hij zegt zelfs, uh, de, de, de nieuwe barbaren, zoals hij de mensen na de Eerste Wereldoorlog noemt... ...namen hun intrek in de, in de, in de verplaatsbare huizen van glas en staal... ...zoals uh, de architecten van de moderne beweging die bouwden. Huizen waar geen sporen van het verleden in terug te vinden waren. En ze namen plaats in die huizen uh, om, als het nodig was... ...de cultuur te overleven... ...in afwachting van de volgende catastrofe. En de essay waarin hij dat zegt... ...is geschreven in 1932... ...en die volgende catastrofe... ...dat was dus heel duidelijk dat hij daarmee doelde... ...op de, de verwachte winst van de naties en, ...en een net zozeer te verwachten... ...Tweede Grote Oorlog. En uh, nou, dat element van uh, louter overleven... Dat, ...dat is bij Benjamin heel sterk... In zijn, ...in zijn waardering voor de avant-garde en het helemaal opnieuw beginnen aanwezigen. Dat is dus een kaal, een kaal soort uh, uh, leven wat nog overblijft in, in, in, in het moderne stedelijke Europa. Um, Benjamin die is dan vervolgens vooral geïnteresseerd in de, in de middelen... ...die mensen uh, weten te vinden om te overleven. Hij zegt dat het overleven dat doen ze lachend, barbaars lachend... En uh, het is niet voor niks dat hij dan op dat moment verwijst naar uh, Mickey Mouse. Dus de, de fantasieën die mensen hebben om zichzelf in een, in een, in een snel veranderende technologische cultuur uh, als het ware min of meer aan te passen, dat zijn de fantasieën van Walt Disney, de fantasieën van Mickey Mouse een klein uh, uh, wonderlijk, irritant baasje dat altijd net op het laatste moment weet te ontsnappen en altijd geconfronteerd wordt met met, met, uh, met de laatste uh, foefjes en uh, trucjes van de, van de technologie die hem aan alle kanten bedreigen en insluiten maar het kleine uh, angstige muisje weet toch uiteindelijk, uiteindelijk heldhaftig te overleven. Dat is wat Benjamin, die, die, die nieuwe barbaren feite die, die, die zich spiegelen aan Mickey Mouse. En wat hij ook heel, wat heel interessant daarbij is, dat hij zegt in die tekenfilms, in, die, überhaupt in de nieuwe filmcultuur, uh, wordt enerzijds uh, die technologie als een, een wondermiddel uh, geschilderd, maar tegelijkertijd wordt die technologie in dermate sterke mate overdreven dat, het, dat veel van die tekenfilms ook een soort uh, ironisch commentaar alweer op die technologie zijn het is, het is eigenlijk uh, de technologie wordt tegelijkertijd bewonderd en geridiculiseerd en die dubbele houding dat is in feite wat je bij Benjamin terugvindt in zijn, in zijn, in zijn commentaar op de avant-garde van het is niet de nieuwe mens die zich hier aandient. Het is een, het is een Mickey Mouse die in, in, een, in een radicaal veranderende en door allerlei technologische innovaties voortdurend uh, verrassende omgeving probeert te overleven. En als het ware achter die omgeving aanrent en voortdurend uh, bedreigd wordt. En dat element van beweging en verandering, dat is kenmerkend voor zijn hele manier van aankijken tegen de stedelijke cultuur. En, uh, waarbij dus het, het, het, het, het, het element van beheersing totaal op de achtergrond verdwijnt. Dus de, al die pogingen, uh, de, de chaos onder controle te krijgen, die worden door Benjamin wel geportretteerd, uitgetekend. Maar zijn, als je dat mag noemen, zijn cultuurpolitiek is, is absoluut geen politiek meer van beheersing, maar een politiek van overleven. En daar zit dat element in van dat barbaarse lachen. Dat element in barbaarse lachen, waarin ben je impliciet verwijst naar de hele massacultuur, zoals die na de Tweede Wereldoorlog in steeds sterkere mate een deel van het alledaagse leven is geworden. En met Mickey Mouse als een soort soort etiket beginpunt daarvan.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 Benjamin, die zich voorstelde bijvoorbeeld. En zoals Sennet die zich uh, verbeeldde als een, als een, uh, een uh, gevaarvolle, maar ook een uh, gevaarvolle openbaarheid. die een experimenteerruimte kon zijn. of die uh, langzamerhand helemaal aan het verdwijnen is. zoals het lijkt te suggereren in zijn boek The Fall of Public Man. <clears throat> Ik denk dat dat. Een, uh, in een heleboel opzichten. Uh, wel hard te maken valt. Dat zo'n bewering. En uh, dit is het is mooiste uitgedrukt uh, door Rem Koolhaas, de architect van de, de OMA, Office for Metropolitan Architecture, die uh, in feite de, de, de, de droom van de vooroorlogse avant-gardisten, de modernisten, heeft geradicaliseerd. En bijna tot het absurde heeft doorgetrokken. Uh, F, uh, Koolhaas die heeft ooit een keertje in een interview gezegd uh, dat... Uh, al die discussies over stedelijkheid, dat dat allemaal maar eh, nostalgische onzin is... ...en dat, dat je de stad nog maar op één manier kunt bekijken... ...en dat is vanuit het perspectief van de autorijder, de autobestuurder. En, dus, we spreken niet meer over Amsterdam of Rotterdam, maar we spreken over de Randstad. De dus stad is inderdaad een, een, een, een, een bijna niet meer ruimtelijke ruimte waarbij de snelheid van verplaatsingen aangeeft hoe de vormgeving van de stad er verder uit komt te zien en de stad begint ook steeds meer het centrum te verliezen wat je heel mooi kunt zien in de wijze waarop commerciële functies in Amsterdam naar de randen verdwijnen naar Zuidoost en Amsterdam Zuid hetzelfde geldt voor bijna alle grotere steden in dit land dat alle grote universitaire gebouwen in Utrecht zich in de polders bevinden, noem maar wat nou dat dat geeft aan dat, dat wat vroeger de kracht van de stad was, namelijk zijn ruimtelijke concentratie, hè, die, die om allerlei redenen uh, van belang was, economisch als cultureel, als sociaal, dat dat aan het verdwijnen is. Dus die stad die, die een, een, een duidelijk ook een symbolisch centrum had in, in, in markten en kerktorens, dat nog van voor de moderne periode was, dat symbolische centrum is aan het wegvallen. En de hele... De uh, huidige discussie over uh, het teruggeven van allure aan de stad is dus in feite, uh, daar doelt Krokoa natuurlijk voor een gedeelte ook op, is een, een uh, illusiepolitiek, is een terugverlangen naar, naar een stad die zeker niet meer in die vorm zal zijn. En we moeten ons denk ik steden ook steeds meer gaan voorstellen als conglomeraten van, van buitenwijken. En uh, in die zin heeft de buitenwijk op allerlei manieren getriomfeerd. De vraag is alleen of dat ook betekent... ...wat Sennet blijkt te suggereren... ...dat daarmee de buitenwijk mens heeft getriomfeerd. Een, een, een, een, ...een vrij gevoelsarme... ...naar binnen gerichte huisvader of huismoeder... ...die zich voornamelijk zorgen maakt over zijn salaris... ...en de veiligheid van zijn kinderen... ...en die dat ook naar buiten toe kenbaar maakt... ...door een bepaalde naambordje op zijn deur te spijken... ...waarbij hij zich onderscheidt van zijn buurman... ...want verder zijn hun huizen en tuinen identiek. Nou, dat is een, een, een, een, een angstvisioen van Senat ...dat voor een gedeelte waar is... Maar voor een gedeelte ook niet. Er zijn... Uh, er zijn... In dezelfde 20e eeuw, en dat is met Benjamin al... Heb ik al met Benjamin een beetje duidelijk gemaakt. Vanuit het perspectief... Van de volle rapers... Er, is er nog heel veel meer over de stad te zeggen dan... Wat Koolhaas uh, wat arrogant... Uh, en simplistisch zegt. Het perspectief van de autobezitter is dominant, maar daarmee niet het enige perspectief. En... Uh, de vraag is alleen uh, op welke manier andere perspectieven nog levensvatbaar zijn. En één perspectief, dat is, is, dat, is dat van Marshall Berman, die in het overigens prachtig boek uh, The All that is Solid melts into air, en met name dus de stad melts into air, uh, uh, echt op zoek is gegaan naar dat perspectief, van waar is die, die, die, die stedelijke openbaarheid, waar Sennett het voortdurend over heeft als een politieke en culturele experimenteerruimte, waar is die nog te vinden? En het is jammer om te zien hoe, hoe, hoe Berman uh, uh, in een boek, wat, wat op een prachtige manier het, het modernisme in de 19e eeuw doet herleven. Het modernisme van Baudelaire, van Marx, van, van Goethe zelfs. Ook Goethe wordt door hem als een modernist geportretteerd. Dostoevsky. Allemaal van die schrijvers die uh, de, de oude moderne stad, laten we zeggen, als, als, als, uh, als object van hun uh, schrijven. Maar ook als de ruimte waarbinnen ze zichzelf voortbewogen uh, kozen. He, hoe hij aan de ene kant is dat 19e-eeuwse modernisme prachtig uh, weet te beschrijven, maar op het moment dat hij aankomt in zijn eigen laat 20e eeuwse New York. Ineens zijn, zijn, zijn prachtige idealen lijken te verschrompelen in de wijze waarop hij er zelf over schrijft. En dan uh, zijn centrale begrip is de straat. De straat is uh, in de 19e eeuw het, voor het eerst de, moet zeggen, de, de, de plaats waar politieke rebellie, maar ook culturele uh, experimenten uh, uh, in moderne zin uh, plaatsvinden. Die straat die is door de autoweg en de autobaan uh, als het ware verdwenen in zijn oude vorm. Wat, Benjamin, wat Berman vervolgens doet, is dat beeld van die straat weer oproepen. Hij heeft, als bewoner van de Bronx heeft hij de Bronx zien worden afgebroken in de jaren 50 en 60. Omdat er een netwerk van, van uh, snelwegen overheen moest worden aangelegd. De snelwegen die zich boven, de, de leef, uh, boven het leefniveau bevinden. Daarmee is de Bronx een totaal andere buurt geworden. Uh, in, in vele opzichten onleefbaar. En... Dan ziet hij in de jaren 70 en begin jaren 80 ineens uh, in de kindertekeningen op de muren van de Bronx ziet hij het, de oude straat weer herleven. En op, juist alleen al door het feit dat, dat hij kindertekeningen als voorbeeld neemt geeft al aan... Ja, dat, dat zijn terugverlangen naar, naar, naar de straat in de 19e eeuw zin iets naïefs heeft. Iets. iets uh, ja. Uh, iets, iets, iets dromerigs en arcadisch. En, en in feite is is, is straat een stukje platteland. Platteland in de stad. En, en dus in die zin. Uh, denk ik dat, dat, dat het probleem niet opgelost is? De, de, de, dit, is geen, dit is op dezelfde manier eigenlijk revitaliseren van een stadsideaal als wat onze projectontwikkelaars nu rondom de Eiboulevard doen, maar dan in linkse zin. In, in, in, in, in politiek linkse zin uh, nog eens een keertje herinneren aan de Parijse Commune of aan, aan de bestorming van het Winterpaleis, of noem maar op, of aan de, de, de prachtige traktaten van, van de avant-gardisten in de 19e en 20e, begin 20e eeuw. die ontstaat toch door een te overdreven nadruk leggen op uh, wat zij dan de fall of public man noemt. Uh, in, dat, in dat verhaal, of in, die, in dat betoog over het teloorgaan van, van de public man, de, de, de, de openbare uh, mens, zoals letterlijk vertelt, uh, dat is een, een, een verhaal waarin toch de, de, de, de boventoon gevormd wordt door het ontstaan van een amorfe kudde. En wat je heel veel maatschappijkritische uh, uh, literatuur van na de oorlog gehoord een, een, een, een, een welvaartsmaatschappij een consumptiemaatschappij die ons allen degradeert tot, uh, tot kudde dieren en uh, ik denk dat dat een eenzijdig verhaal is en een, een, een, wat uh, wat je daar tegenover kan stellen is, is uh, het verhaal van de diversiteit ik heb dat ooit een keertje uh, genoemd Nietzsche, Nietzscheanisme midden in de kudde. Nietzsche was een filosoof die, die zijn eigen uh, ego, laat maar zeggen, hoog verheven boven de kudde. Uh, ...van, van, van uh, schaapachtige volgers uh, de, de, de gemiddelde mens uh, tegenover de ubermens zag... ...en altijd vanaf de berg filosofeerde en uh, zich uh, uitermate laatdunkend over datgene uitliet wat zich op het marktplein afspeelde. Daar hè, werd het leven in feite verkwanseld en Nietzsche was degene die zich daar hoog verheven boven voelde. En ik denk dat het heel goed mogelijk is om juist in dezelfde naoorlogse cultuur... ...die in de stad tot stand gekomen is, zo'n Nietzscheanisme midden in de kudde aan te treffen. En uh, diezelfde massacultuur die als het ware voor Sennet het uh, voorbeeld is geworden van het verdwijnen van public man... ...die produceert juist op allerlei onverwachte momenten en plaatsen allerlei vormen van openbaarheid die... Uh, die uh, die wel degelijk eh, nog, eh, niet nog, maar weer en steeds weer opnieuw aangeven hoe vitaal die openbaarheid kan zijn. En, <tie> maar je moet dan wel het, het oude Benjamin perspectief van de vodderraper aannemen. Want als je je voortdurend in het midden van de kudde opstelt, dan ontgaat je nagenoeg alles. Dus eh, het, vaak is het, zijn het eh, onverwachte vodden van de massacultuur die, die een nieuwe... nieuwe, nieuwe spirit, nieuwe uh, energie uh, in, aan die openbaarheid toevoegen en uh, uh, je zou dat uh, als je het een, een wat politiekere term aan wil geven, zou je dat een, een, een, een, de, de politiek van de trash kunnen noemen trash was in feite is een verzamelnaam uh, is geen muzikale terminologie, maar het is een verzamelnaam binnen de popmuziek of binnen de rockmuziek... Om, een, om, om houdingen aan te duiden die allemaal in feite zeggen van uit vuilnis valt een hoop te maken. En wat wij produceren is op een bepaalde manier tegelijkertijd ook vuilnis en iets heel bijzonders. En dat is in feite uh, wat Benjamin bedoelde toen hij uh, sprak over de stedelijke cultuur... als een cultuur waarin de vodderrapers een hele centrale functie vervullen... En uh, dan heb ik het niet over een bepaald soort muziek. Dat kan om lieflijke liefdelijk, liefdesliedjes gaan en het kan om vrijstelijke uh, noise uh, pop gaan. Maar dat dat plaatsvindt, geeft aan dat er op een of andere manier, waarschijnlijk op voor ons niet te lokaliseren plaatsen of moeilijk vindbare plaatsen, uh, die openbaarheid zichzelf steeds weer uh, regenereert. Uh, en dat is wat in de in de wat al te globale of globaliserende analyses van, van mensen als Zennet. hoe precies ze vaak ook kunnen zijn, vaak verloren gaat, dus uh, te weinig, uh, hoe radicaal ze op zich ook zijn, de analyses, te weinig dat perspectief van de vodderraper aannemen en te, te makkelijk juist de moderne cultuur als een eenheid zien en uh, te, te weinig letten op haarscheurtjes, op, uh, op paradoxen, op tegenspraken in die stedelijke cultuur. Die, uh, want dat is natuurlijk de, de, de, waarmee wij kunnen altijd kunnen blijven glimlachen. Het de, de, de ideaal van de orde is niet hetzelfde als de orde zelf. Hè. De, de, de machine pretendeert alles te beheersen, maar afgezien van het feit dat hij ze nu dan dreigt te imploderen, beheerst hij ook lang niet alles. Hè. Er zijn altijd zones of neglect, Verwaarlozingszones waar, uh, waar onkruid blijft groeien en... en, en, en dat onkruid, uh, dat op een bepaald moment weer de, de, de, de, de levensvatbare kiemer voor, uh, voor, ja, voor het voortzetten van die openbaarheid als een, uh, als een ruimte van experimenteren en vrijheid. Alleen anders dan wat Burman dacht. Het is niet meer in de, in de straten, in de binnenstad waar zich dat noodzakelijkerwijs afspeelt. Het is heel mooi zoals uh, Simon Frist dat ooit formuleerde. Heel veel popmuziek uh, is een, is een tweerichtingsverkeer. Het vertaalt, het vertaalt de dromen van de straat in de binnenstad voor de middenklasse kids uit de buitenwijken maar andersom het, uh, het vertolkt ook heel veel dromen van middenklasse kids uit de buitenwijken N dromen over die binnenstad dromen over de gevaren daar en je ziet ze al zitten op hun kamertjes in die buitenwijken vader beneden de krant lezend en zich veilig voelend terwijl in, in hun dromen die kinderen helemaal niet in hun kamer zijn maar ergens met, met, met gevaarlijke rastafaris aan het uh, blowen zijn of nou ga ze maar door en ze uh, Fris zei dit niet over, uh, over een bepaald soort muziek, maar hij probeerde daarmee een soort typering te geven van hoe rockmuziek communiceert. En hoe, uh, rockmuziek is muziek van de buitenwijken voor een belangrijk deel, maar buitenwijken waarbij de fantasie van een soort stedelijkheid levend wordt gehouden. tung tung tung tung tung tung Somebody don't do so that the dancer just won't have.